Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Libië zijn vanavond duizenden mensen de straat opgegaan. Ze zijn boos op de lokale overheid vanwege de overstromingen van vorige week. Duizenden mensen zijn daarbij omgekomen. De demonstranten willen dat de eerste uitkomsten van het onderzoek naar de ramp bekend worden gemaakt. Ook eisen ze compensatie voor de slachtoffers en een snelle wederopbouw van huizen en gebouwen. De afgelopen jaren zijn miljoenen kippen afgemaakt vanwege de vele uitbraken van vogelgriep in ons land. En daarom wordt er nu een nieuwe manier getest om het virus tegen te gaan. Het vaccineren van kuikens. Voorlopig gebeurt dat nog maar bij twee boerderijen. Maar deze kippenboer kan niet wachten tot hij het ook mag doen. Ja, hartstikke mooi. Ja, ik hoop dat wij gezonde kippen hebben. Een vaccin kan daar heel zeker aan bijdragen. Het vlees en de eieren van de kippen die nu zijn ingeënt... mogen trouwens niet verkocht worden omdat het vaccin nog niet is goedgekeurd. Optredens van Russell Brand zijn voorlopig uitgesteld. De comedian wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van onder meer verkrachting. Zelf zegt hij dat daar niks van waar is. Zijn werkgevers BBC en Channel 4 zijn een onderzoek begonnen. En misschien heb je ze ooit gezien in een tuincentrum de drie beroemde flamingo's Kwik, Kwek en Kwak. Die stonden daar al sinds de jaren zeventig midden in de winkel. Ja, zo om de zoveel tijd was er kritiek van dierenactivisten... die vonden dat flamingo's niet in een winkel horen te staan. Dat trok de eigenaar zich nooit zoveel van aan. Ja, ik vind het allemaal wel heel gaan. Uh, het zijn legale beesten. Uh, we doen niks illegaals. Uh, dat iedereen wat van vindt, prima om daar tot een boycott over te gaan. Ik vind het weer dus zo'n typisch Nederlands iets. Uh, prima, ik doe niks illegaals, dus ik ga me daar ook vooral niet door uh, bij neerleggen. Hij sprak af met de dierenbescherming dat als er één dood zou gaan... ze de situatie opnieuw zouden bekijken. Ja, dat is nu gebeurd. Kwik is dood, dus kwek en kwak gaan verhuizen naar Dierenpark Amersfoort. En ook de papegaaien die er zaten, die gaan weg. Het weer, regen en onweer trekt vanavond over het land. Aan de kust en op de wadden waait het ook nog eens flink. Morgen eerst droog en zon, maar later regen en zo'n 19 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van deze vijfde uitzending van Play It Loud Brand New. Waar ik aandacht heb voor de meest nieuwe releases op Hard Rock, Punk en Metal gebied. Fijn dat je met mij het nieuw, uh, tweede uur bent ingegaan of dat je net hebt ingeschakeld. En bedankt dat je luistert. Dit tweede uur staat weer bomvol lekkere nieuwe muziek. En uiteraard zoals elke week hoor je ook nog de concertagenda voor komende week. Zoals elke uur begin ik met de uuropener en die dit keer in muzikale handen was... van de Duitse folk -power -metal kracht Winterstorm. Die ter ondersteuning van hun lang verwachte vijfde studioalbum... Everfast Dat op 22 september uitgekomen is, of gaat uitkomen via AFM Records. Hun songtekst video in première heeft gebracht voor een nieuwe single en uropener Fate of the Atlanteans. In Fate of the Atlanteans vragen we de mensheid of zij zich niet realiseert... dat als we onze manier van omgaan met onze planeet niet veranderen... we hetzelfde lot zullen ondergaan als in de geschiedenis van Atlantis. En daarmee de vernietiging van onze wereld geeft de band commentaar. Na ongeveer drie jaar sinds de laatste studio-release... is Mercur terug met de aankondiging van een nieuw album getiteld Spine... en de eerste single Like Humans... Als de folky, sfeervolle black metal act van Amelie Brun... slaat Mercur met deze nieuwe release een nieuwe koers in... voor de enigmatische componist, multi-instrumentalist en zanger. Afgewezen door de geboorte van haar kind en de emoti emoties die eruit voortkomen... wordt het album beschreven als vrij van genrebeperkingen... en aanleiding gegeven tot een nieuw scala aan emotionele en sonische contouren. Zoals de meeste eerdere releases van Mercur heeft Like Human een luchtige, bijna etherische kwaliteit... Brun zei dat het, het nummer het resultaat was van het gevoel dat ze alleen was... terwijl ze met een nieuw hoofdstuk in haar leven te maken kreeg. Toen ik Like Humans schreef, voelde ik me erg losgekoppeld en geïsoleerd van het menselijk ras. Het gebrek aan aanraking en het in de eerste paar jaar van het moederschap zijn... dwong me om mens te worden op een manier waarvan ik nooit had gedacht dat ik dat zou doen. Door al deze veranderingen tegelijk te doorstaan... wilde ik wanhopig graag een verbinding voelen met de aarde en de mens... Het schrijven en opnemen van dit album heeft me geholpen die droom te genezen en te verwezenlijken. Spine zal op 20 oktober verschijnen via Relapse Records. Maar je kunt je exemplaar vandaag nog vooraf bestellen en of opslaan. En uiteraard hoor je deze eerste single Like Humans hier bij Play It Loud Brand New. Dit lekkere eerste voorproefje van het nieuwe tweede album... Unhealthy Mechanism van de Crusters. Go Ahead and Die at Arizona... komt in de vorm van de single Tumors. Het headbang-inducerende nummer is een oproep aan de achterbaksen die giftig zijn en de tumoren van het leven zijn die als ze zich verspreiden kanker kunnen worden. Het album wordt op 20 oktober uitgebracht via Nuclear Blast Records. Go Ahead and Die is een hevige wervelwind... geboren uit de woedende geesten van Igor Amadeus Cavalera... bekend van Healing Magic en natuurlijk Max Cavalera... van Soulfly en Cavalera Conspiracy. Dit nieuwe deel in de dystopische catalogus van de band... is een nieuwe duik in de waanzin van de samenleving... en de vervuiling die onze geest teistert. Op 22 augustus heeft de uit Los Angeles komende alternative metal band in This Moment God Mode onthult. Het titelnummer van het aankomende album dat op 27 oktober uitkomt. Het nummer is een van de meest uiteenlopende muzikale aanbiedingen van In This Moment tot nu toe. De band opent met een elektronische puls en gaat de eerste helft van het nummer volop electro industrieel waarbij het refrein een meer op metal gebaseerde richting inslaat. De zang van Maria Brink volgt dit voorbeeld en werpt een masker van glitchy vervorming af voordat ze door de mix snijdt. De teksten kwamen voort uit een krachtig, tribaal en betoverend gevoel. Aldus Brink in een persverklaring. Het feit dat gitarist Chris Hobart mij zoveel oplevert dat ik hem letterlijk een voicemail kan sturen... en hij deze in muziekvorm naar mij terugstuurt, laat zien hoe goed we op elkaar zijn afgestemd. Het is lang geleden dat ik een heel couplet voor een liedje heb uitgeschreeuwd. Ik wilde een heleboel dingen uitbrengen. En het, diep, uh, het voelde diep geworteld. Godmode is grotendeels geschreven tijdens pandemische lockdowns... en opgenomen in de Hideout Recording Studio in Las Vegas, Nevada. Met producers Kane Churko, bekend van Ozzy Osbourne, Papa Roach, Five Finger Death Punch... en Tyler Bates, van John Wick en Jerry Cantrell en Bush. Godmode hoor je uiteraard bij Play It Loud Brand New. we hoorden aansluitend onze eigen Nederlandse symfonische metalband... ...With In Temptation met hun nieuwste single, Bleed Out. ...die op 20 oktober hun achtste studioalbum Bleed Out uitbrengt... ...via het eigen label Force Music Recordings van de band. Bleed Out betekent een gedurfde sprong voorwaarts voor de band. Van hedendaagse keiharde en genty riffs tot aanzwevende melodieën... ...die hun symfonische roots laten zien. Heeft de band een sonische reis gecreëerd... ...die diverse muziekstijlen en tot nadenken stemmende thema's combineert. Dit is een album dat zowel episch als onverschrokken openhartig is. En nu meer dan ooit is dit de band... die niet Bang is om een standpunt in te nemen over kwesties die de leden belangrijk vinden. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft Widem Tentation hun focus verlegd van het schrijven over persoonlijke emoties en maatschappelijke onderwerpen naar het aanpakken van mondiale onrechtvaardigheden en het weerspiegelen van de tumultueuze toestand van de wereld op een manier die andere muzikanten niet in staat of bereid zijn te doen. Ik had ze al in de vorige uitzending gedraaid. De Italiaanse mannen van Deadly Carnage. Met hun eerste single Swan Season. Maar de post-black metal band hebben op 23 augustus hun tweede single. en geanimeerde video dat is geïnspireerd op de esthetiek van het Kabuki Theater. Gelanceerd van het nummer Moons, Grief and Wales. Van het aankomende nieuwe album Endless Blue. Dat inmiddels al verschenen is op 15 september. Via het sublabel van ATMF Z. Sadness Song. Het album is een conceptalbum gebaseerd op Japanse folklore, geïnspireerd door de legende van Urashima Taro, en is een reis naar deze verschrikkelijke wereld. Het is het verhaal van afdaling en opstijging. Deadly Carnage heeft als doel een schemerig geluid te creëren... gemaakt van licht en schaduw tussen het zeeoppervlak en de afgrond... waarbij elk nummer een hoofdstuk van één enkel verhaal vertegenwoordigt... en de stem vrij is om te vertellen. De band reageert op moons, Grief en Wales... Umi Bozu, dat letterlijk monnik van de zee betekent, is een geest wiens verschijning een verschrikkelijk gezicht is. Een titanenfiguur in een zwarte mantel die tussen de golven van de stormachtige zee staat. Umi Bozu is een wraakzuchtige geest die de schepen die hij op zijn pad tegenkomt laat kapsijzen en iedereen aan boord dood. Moons Grief and Wales is geïnspireerd op deze legende. Het is een lied dat door zijn zware en ritmische gang vertelt over wanhoop en blinde woede. Het verlies van hoop tussen de golven van de zee.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 En we worden na Deadly Carnage nieuwste single, de laatste single van ZONE, Die afgekomstig is van hun op 1 september uitgebrachte album Memorial via Silver Lining Music. Oprichter en zanger Joel Eckham merkt op, violence haalt het onderwerp dwang aan, of het nu fysiek is of mentaal. Geweld kan soms heel voorzichtig worden geuit op een manier die geen ruimte geeft voor een reactie. Maar door het verstrijken van de tijd zal je zelfvertrouwen en eigenwaarde vernietigen. Het nieuwe nummer is net zo bijtend en schuwend als het thema samen met de melodieuze gratie die het hele nieuwe album overstijgt. Het is muzikaal gezien een ander nummer voor ons. Het is heel direct en vol duisternis en woede, voegt mede-oprichter en drummer Martin Lopez Toe. De nieuwe single volgt op de release van het woeste oorlogs geïnspireerde titelnummer Memorial en het harde nummer Unbreakable omdat Zoon nooit het ingetogen pad wil bewandelen... confronteert hij de kwalen en manieren van de huidige samenleving... met een scherpe, gewonde gif dat hun pijn, woede en frustraties verraadt. Elke gitaar heeft een groter gekarteld randje... elke melodie een rijker hart... elke tekst een ziel en mild die een definitieve proclamatie uitblaast. Tegelijkertijd is Zoons unieke mix van progressie, agressie en schoonheid tonen... meer volwassenheid dan ooit tevoren... Zone heeft jarenlang naar dit moment toegewerkt... en nu zijn ze hier dus met Memorial... wat een inspirerende, moderne hardrock klassieker is. Of Mice and Men heeft weer een nieuw nummer, Castaway, gedeeld. De track is de tweede single van hun aankomende album Theater... dat op 6 oktober uitkomt via Sharptone uh, Records. Voor de videoclip werkte band opnieuw samen met de regisseur Mark Ledyard... die de clip geregisseerde voor de eerder uitgebrachte eerste single Warpaint... Castaway gaat over het verlangen naar verbinding met de mensen in ons leven... die de neiging hebben afstand te nemen als ze met ontberingen te maken krijgen en hoe ons onvermogen om hen te helpen vaak voelt... alsof we bevroren zijn in de tijd, zegt de band. Deze keer heeft het Zuid-Californische kwartet... alle nummers op Titer zelf geproduceerd en ontwikkeld. Bassist en zanger Aaron Pauly mixte en masterde het album. Drummer Valentino Arteaga ontwierp... en schilderde het artwork van het album. Bij deze waren we niet echt gefocust op hoe het klonk... maar meer op hoe het voelde, legt Pauly uit... En dat is raar als je alleen maar met geluid werkt. Maar dat was eigenlijk het doel. En we liepen weg van het maken ervan. Met het gevoel dat we het hebben bereikt. Castaway hoor je natuurlijk ook weer bij Play It Loud Brand New. Dus we juist de nieuwste single 'Overflow' van de uit Sydney afkomstige metalcore-band Polaris, die op 1 september hun nieuwe album 'Fatalism' heeft uitgebracht via Sharp Tone Records. Het nummer kwam uit op 24 augustus en werd vergezeld van een videoclip. Drummer en tekstschrijver Daniel Furnari deelt. Dit is een textueel, een van de meest persoonlijke en uh, kwetsbare nummers op de plaat. Terwijl de andere twee singles een breder, meer naar buiten gericht perspectief hadden. Ik heb het gevoel dat de betekenis van het nummer redelijk voor zichzelf spreekt. En ik denk dat veel mensen zullen het uiteraard interpreteren door de lens van hun eigen ervaringen. Maar in wezen gaat het voor mij om de strijd om een paniekaanval af te weren en de impact van die strijd op anderen. Voor ik naar alweer het laatste blokje nieuwe muziek van vanavond ga, heb ik zoals eerst nog de wekelijkse uh, concertagenda voor jullie. Waar kunnen we de komende week nog last minute naartoe? Dat hoor je zo. De Play It Loud concertagenda. Het jaarlijkse verjaardagsfeestje ter ere van Ivo Trash. Die schrijft uit achter het Haarlemse punkplatform Minor Operation Bookings staat weer voor de deur. Ook dit jaar vieren we punkrock Ru Ruined My Life Fest weer een. ...met een immense hoeveelheid aan Harry... ...hardcore en hartelijk feestgedruis... ...op vrijdag 22 september. Deze editie gaan we terug naar de roots... ...en zetten we in op acht bands... ...die allemaal minder dan een half uur hebben... ...om het podium af te breken. Samen met Burning Cross, Stresssysteem, Traumatizer... ...Hetse, Mitreën, Burles, Eddie en de Roadcrew... ...en niemand minder dan Karel Anker en de Beste Stuurlui... Wordt, eh, ...wordt dit hoe dan ook een geweldige dag... ...voltering Harry, Moshpits en sloten Bier. Kaarten gaan voor 57. Deuren gaan open om half acht en aanvang is kwart voor acht. Op zaterdag 23 september vindt alweer de vijfde Metal Experience plaats in Geboeders de Nobel. Met. Uh, in zowel de grote en kleine zaal waar de vetste metalbands zullen optreden: Headliner is Burning Witches, maar ook het Antwerpse Butcher, de Amerikaanse death metal formatie Body Farm. Hellafron, de Belgische trash metal band Cyclone, de eveneens uit België afkomstige trashers van After All, maar ook regionale talenten als Farewell uit Leiden en trash formatie Headless Hunter uit Eindhoven zullen aantreden. Duren gaan om half vijf open en kaarten zijn nog beschikbaar voor last minute beslissers. Online voor 35 euro en aan de deur voor 37,50. bieder. Dat was het weer voor deze week. Volgende week horen jullie uiteraard weer waar, die, uh, waar we die week naartoe kunnen, maar nu gauw door naar het afsluitende blokje. Nieuwe releases van de maand augustus. En nu komt allereerst van de Britse zwaargewichten Hard of a Coward die op 25 augustus een video uitgebracht hebben voor een nieuwe single Surrender to Fail. De track is afkomstig van het aankomende album van de band This Place Only Brings Death... ...dat op 22 september zal verschijnen via A Rising Empire. Surrender to Failure gaat diep in op thema's als wanhoop... ...interne strijd en twijfel aan zichzelf. De nieuwe single roept een diepgaand beeld op van angst en verlatenheid... ...en resoneert diep met de interne strijd die veel individuen ondergaan... ...die worden beïnvloed door extreme, of externe situaties... ...en hun eigen innerlijke overtuiging en angst. En na negen lange jaren is Drop for a Cowboy terug met deze absolute topper van een nieuwe single: The Agony of Sleeping Storm. Met deze afsluitende absolute knaller zit mijn tijd er voor deze week weer op. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van de muziek. Het was mij in ieder geval weer een waar genoegen. En ik bedank jullie weer voor het luisteren vanavond. Volgende week zal mijn nieuwe collega en mede-presentator Ben Verrode weer een heerlijk portie extreme death en black metal voor jullie voorschotelen tijdens zijn tweede Play It Loud Underground. Zorg dus dat je erbij bent.